Het weer vanavond en vannacht opklaringen in het binnenland enkele graden vorst. Morgen overdag in het noordwestelijk kustgebied een aantal buien. Elders overwegend droog met wat zon en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. Met nu het. Welkom bij het tweede uur van See It. Op jou ZFM Zandvoort natuurlijk. En vanavond een speciale guestmix. En die is van niemand minder dan Delivio Reven en Aaron Kill, Met hun speciale Amsterdam Dance Event 2012 promo mix. Ga ervoor zitten. Ga erbij staan. Pak een drankje. Zet de kogel wat hoger. En zet de radio vooral niet uit. Nu, het komende uur. Delivio Reven en Aaron Gill in de mix.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 Get up. Zie je het op jouw CWM DJ DJJK in de house. Jij ja, hoorde het afgelopen uur. De Lief Joe en Iron Hill. Met een speciale Amsterdam Dance Event Mix. En helaas, de klok van 11 uur komt alweer snel dichterbij. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. En ja, volgende week vrijdag zijn we natuurlijk weer. Kicking hard. Kicking live hier bij jullie. Met een hoop nieuwtjes en natuurlijk een frisse, fruitige partykat. Ik zeg bedankt. En maak er een mooie weekend van. Zie je volgende week. Ciao.